Uur. Dit is Liselotte Thomas met het NOS-journaal. Sommige festivals die vandaag zouden worden gehouden... gaan niet door vanwege de harde wind. De organisatie van het tweedaagse festival Drift in Nijmegen zegt... dat de veiligheid van de bezoekers niet kan worden gegarandeerd... en heeft daarom het programma voor vandaag afgelast. Morgen gaat Drift wel gewoon door. Ook pleinvrees in Amsterdam is geschrapt... met nog een paar kleinere evenementen. De AIVD heeft grote fouten gemaakt... waardoor misdaadjournalist Bast van Hout in gevaar is gebracht. Dat schrijft de Volkskrant in een reconstructie. Van Hout was een informant van de inlichtingendienst... en informatie over hem werd niet goed afgeschermd... waardoor het in de onderwereld bekend werd... dat de journalist met die dienst praatte. De AIVD heeft Van Hout daar jarenlang niet voor gewaarschuwd. Uiteindelijk heeft hij een schadevergoeding gekregen... van ruim 860.000 euro. Amsterdam, Utrecht en Den Haag gaan inwoners zonder nationaliteit helpen, melden reporter Radio en Trouw. Er zouden in Nederland ongeveer 8000 mensen zijn die staatloos zijn, maar niet zo zijn geregistreerd, want het is moeilijk om te bewijzen dat geen enkel land je als burger erkent. Iemand die officieel staatloos is, kan na drie jaar de Nederlandse nationaliteit krijgen. De gemeenten willen nu proberen meer inwoners als staatloos te registreren. Een seriemoordenaar in de VS blijkt nog veel meer moorden te hebben gepleegd dan tot nu toe bekend was. Samuel Liddell werd verdacht van 34 moorden, maar hij zegt zelfs dat hij 93 mensen heeft omgebracht. Hij is mogelijk een van de grootste seriemoordenaars in de Amerikaanse geschiedenis. Liddell, die 78 is, zit al een levenslange celstraf uit voor drie moorden uit de jaren 80. Het weer, bewolkt, buien en veel wind. Met vooral in de kustprovincies en rond het IJsselmeer kans op zware windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden. Later vandaag neemt de wind in kracht af. Morgen droog en nu en dan zon. En het wordt dan 17 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Doe dus lief, dank je wel. Namens de patiënten en Sieren. Dames en heren, Toetoetoetoet. Toebak to to to to to to leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. <tos> met het uur een pijn over. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Tweede gedeelte van dit radioprogramma. Straks de Zandvoort te bricht. En er ook een stukje geschiedenis... en een van de belangrijkste stukjes geschiedenis is misschien wel... Moment in 632. Na korte ziektebed. Gaat hij dood? De grond van het islam? Yes, sir, dat is een Nederlandse acteur. Nee, niet acteur, dat is een zanger natuurlijk. Maar dit is Yes Sir, en het is de zaterdagmorgen en dat was uh, Sunrise wat we nu wel toch wel nodig hebben, ja. Het is, uh, het is minder. Toen wat leeft op deze saaie, regenachtige zaterdagmorgen. Nou ja, goed, kan niet altijd mooi weer zijn. Dat is de volgende keer gewoon weer van de partij, hè? Dus, uh, nou goed, ze hebben het nu nodig om straks weer uh, met die vliegers. Uh, met die vliegers, met die kites de zee op te gaan en om alleen spectaculaire dingen te laten zien. Het is het tweede grootste verradioprogramma's. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is 8 juni en we kijken terug. En we kijken terug naar 1972. Wat gebeurde er toen? 8 juni 1972. Het dorp Trangbang Bang wordt gebombardeerd met napalm.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 reist ze de wereld rond. Jazeker, die Kim Puck. Dat is, ja, iedereen kent die foto natuurlijk wel. als is een klassieker. Ja, dat is, ja, dat we... is die in de blootje. Ja, en uh, mm. dus na palm wordt daar gegooid door de, ja, door de Amerikanen. En dat is echt een soort ja, benzine met verdikkingsmiddel. Dat blijft dan overal aan plak en kleven. En dat heeft ze ook wel gemerkt. Uiteindelijk is ze naar het ziekenhuis gebracht door de fotograaf... ook die haar heeft gefotografeerd. En uiteindelijk heeft ze allerlei operaties gehad... En ze heeft de derde laatste verbrandingsvonden opgelopen. En in 1984 is ze nog eens een keer geopereerd. En momenteel is ze dus ambassadeur van UNESCO. En ze zet zich nog steeds in voor dit soort dingen. Voor de wereldstreden. Voor de wereldstreden. Ja, maar... ja. ja, het is afgrijzelijk. Zeker. In 1943 worden bijna 1300 Joodse kinderen... in één trein van kamp Westerbork naar Sobibor getransporteerd. Waar ze drie dagen later worden vergast. En dan denk ik echt van... hoeveel zitten daarin vanuit uh, dat... Uh, uh, vanuit die uh, Schouwburg in Amsterdam. Oh ja. Weet je, ik heb de laatste film dan weer gezien. Oh ja, ja, ja. ja. Heftig hoor. Dat was ja. heftig. Uh, 1937, een paar jaar eerder, wereldpremière van uh, Carmina Burana van Karel Orff. En uh, nou goed, dat is in Frankfurt in uh, de Am Main. En uh, ja, hoe klinkt dat ook alweer? Altijd even een stukje hè. Echt, dit klinkt zo heftig. En uh, nou goed, Later worden we nog wat op zweepende. Mijn vrouw werd er wat geïrriteerd van toen ik dit allemaal aan uh, het monteren was. Ja, ik zegt: ja. wat is dit voor wat een herrie? Ik zeg, dat is toch emotie? Dat is, dit kan je mooi gebruiken voor films, bijvoorbeeld voor Romeo en Juliet. Wat the nou. children's end not could remove is now the two hours traffic of our stage. Dat was de openingszede van Romeo en Juliet met een hele mooie voice-over... Luister even. Two households, both alike in dignity, in fair Verona. Is echt een aanrader om die film Romeo Juliet. Volgens mij is het bijna 25 jaar geleden die uitkwam. De nieuwe versie. Maar goed, uh, daar is zo veel in geplakt en geknipt. Zo snel gemaakt dat je denkt van... Wow, is dat, nou, uh, is dat een oud gegeven? Nou, dan een nieuw jasje gestoken. Goed, dat was dus... Uh, aan het hoe, feit, hoe heet die film? Die wil ik uh, uh, Romeo Juliet. En daar zit moderne muziek in, uh, in geplakt en geknipt. Dat is uitdoren. 25 jaar oud, zeg je? Ja, volgens mij uit 96 of 98 komt die film vandaan. Ja, het ja, is wel echt oud. Het 94 denk. zijn dan is Natuurlijk, ja, dus. ja, ja um, goed, maar voor mij was het 6 ja. kom je. Ja. Goed, wat gebeurde er nog meer door ja, de jaren heen? Het is ook uh, de uitgave van uh, Discours de la méthode... pour bien conduire, uh, et cetera, et cetera... Ja, ja. van uh, Jean-Paul Dessart. En, of uh, de... René Dessart. Ja? En hij heeft dus... Het uh, was zo'n methode dat hij zei van... ik denk, dus ik ben. Dus dat was een benadering van het probleem... van de kennis en de aard van de menselijke geest en zo. En dat was de uitspraak dus... cogito ergo sum ik, hij is de vader van de moderne filosofie. Ik denk, dus ik, ik ben. Ik ben. Ja, anders ben je niet. Als je niet kan denken, dan ben je niet. Dan ben je oh iets oh onzijdig. God. Een steen kan niet denken. Uh, maar nee, hij is er wel. Hij, maar, hij, is, maar, hij, maar hij denkt niet. Dus het, hij, uh, ja, dus ja, dan besta je. Dat is ja, allemaal. Dan besta je. Ja, oké. Met zijn steen bestaat ook. Maar die denkt... Die dit denk is echt. Niet, ik heb ook een tijdje op filosofie gezet. En soms vond ik het zo'n geneuzel. En soms was het wel weer concreter. Ja, ja. ja, ja, en, ja. Maar dan zat ik bijna in de psychologie Dat is dan net weer wat anders dan filosofie. Het is een best moeilijk punt dit. Uh, René de Sartre dus. Ja, ja, ja. Het ja, is nou, dus wel de moeite waard op zich om eens een beetje te neuzelen. Te neuzelen, uh, te neuzelen uh, naar het echt geneuzel. <laughs> Mensen die gewoon zeg maar, heel veel geld hadden. en daar gewoon lekker lang zaten te denken. Ja, maar hij was ook een van oh. die ook de, de inspiratie was voor Spinoza en zo, weet je wel? Oh en, ja, de Dus dan denk ik van ja, ja, ja. Nou ja Dat is Toch leipen. wel gaaf, toch? Goed, in 2013: uh, Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela wordt opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft een longinfectie. En nou ja goed, hij is lang al... Van, wanneer is hij ook weer overleden? Was het, 2000, is het ook in 2013? Heb er nee, even nee. naar gekeken. Nou goed, hij was toen 94. Nog even een klassieke uitspraak van hem. I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all. Yes, Nelson Mandela. Oh man, als je iemand anders ziet krijg je altijd een glimlach op je gezicht. Ja. De doorzettingsvermogen, de gedrevenheid, echt mooi. Goed, heb je er nog één? Nee, er was niet zo enorm veel. Ja, je had die vulkaan, maar uh, dat was dan uh, in, uh, op IJsland. Oké. Okay. vulkaan Laki, die begint een uitbarsting. Duurt acht maanden. En uh, die kostte meer dan 9000 mensen het leven. En dat is dus een begin van zevenjarige hongersnood. Uh, ze hadden toen natuurlijk helemaal geen internet en alles. <lacht> dus uh, ja, niemand wist dat dat, dat daar gebeurde. Dus geen in, in, in, is filosofie. Geen internet besta ik dan wel. Ja, dat is waar. Dat is maar ja, een de vraag. acht maanden uitbarsting. Dus dan krijg je geen zuurstof. Dan komt er dan kan niks groeien. Oh, toen zijn die dinosaurussen uitgestorven. Nou, weet ik het weer. Toen. Dat was toen, 1883. Ja. In ik heb de, het helemaal de door? de Laki. Nou, goed, nog een laatste iets. René Froger in 1995 sleept hm. de Weekend uh, voor de rechter. Weekend, dat weekblad. Dat alleen uh, sapige details van de sterren uit, uh, uitschrijft. En die heeft uh, een artikel uh, aangeklaagd. Of de, ze hebben de blad aangeklaagd omdat ze een artikel hadden geplaatst. Dat ging over het feit dat hij bij zijn vrouw bleef. Omdat hij een wurgcontract had getekend bij zijn schoonvader. En dat had weer te maken dan als manager. En dat heeft hij ontkracht. Dat is niet waar, dat is gelogen. Dus er moest uiteindelijk moest een rectificatie komen in de weekend. Nou, tot zover de, de, wat gebeurde door de jaren heen. En straks hebben wij natuurlijk de verjaardag hier bij Toebakleef. Eerst maar even een geinig plaatje. Dat heet Ghost van komen hier bij toe bekleefd. goedemorgen wil wil korven Zaterdagmorgen, toebak leeft fijne toestel op aanstaan tot mijn tien uur slap gehouden. Hier is wat muziek. Natuurlijk hebben wij dus ook nog de verjaardag. me first, de Ja, goed, de afgelopen week was ik ook jarig, dus uh, ik weet wat het is om verjaardag weer te vieren. En ik denk van: oh, ik ben weer een dag ouder. Een stukje dichterbij, mijn pensioen. Nou, oh nee, toch niet. Ofwel, oh jawel, het is, het is beter geregeld nu. Moet een extra even, stukje. Ja, een extra stukje. Iets, Maar ik snap het nog steeds niet helemaal. En ik werk maar een halve dag, dus ik ben benieuwd wat voor pensioen ik uiteindelijk heb. Heb je al een keer gekeken eigenlijk? Nee, of, uh... ik neem het me wel elke keer voor. Ja. Oh, dat is, nee, goed, het is vandaag 8 juni. Wie is er vandaag jarig? Jarig zou zijn geweest. Ik heb er weer eentje, een hele oude rot in het vak. Maar goed, ik zit zelf natuurlijk in de design en de architect en de ontwerpers. Frank Lloyd Wright zou jarig zijn geweest. Hij overleed al in 1959. Hij is de Amerikaanse architect. Schrijver is hij ook. Invloedrijkste architect van de 20e eeuw. Horizontaal in opbouw. weet je, Van die grote uh, horizontale nou ja, flats dingen op elkaar. En dan geometrisch. En ook nog eens een keer ruimtelijke versmelting. Dus binnen naar buiten en uh, over en weer. Nou goed. Hij uh, verliet in 1903, ze hebben een sappig detail, zijn vrouw Catherine ...vliet hij voor zijn buurvrouw. En dat was echt not dan. Hij had zes kinderen bij zijn vrouw. En zijn buurvrouw wilde eigenlijk wel van de buurman af. De buurman wilde ook niet scheiden. En zijn vrouw wilde ook niet scheiden. Dus ze vluchtte eigenlijk naar Berlijn. Los van elkaar. En ze ontmoetten elkaar daar. Uiteindelijk was dat zo'n schandaal dat hij bijna geen werk had. Uiteindelijk kwam hij weer terug... En uh, toen had hij even goed nog een relatie met de buurvrouw. Alleen uiteindelijk was er een knecht van hem, blijkbaar. En die was het niet zo eens met de zaken. Die heeft dus uiteindelijk brandgezicht in het zomerhuisje. Waar zijn minnaar, de buurvrouw, dus vertoefde. Daar had hij ook nog even een bijl bij gebruikt. Want hij heeft nog vier uh, personeelsleden heeft hij daar uh, neergehakt. En nog twee andere mensen heeft hij vermoord, twee kinderen zelfs. En uiteindelijk dus zijn uh, maîtresse, zijn uh, buurvrouw... waar hij dus buitenechtere relatie mee had, uh, die was vermoord. En uiteindelijk uh, Kitty, zijn vrouw waar hij nog steeds mee getrouwd was... wilde uiteindelijk wel van hem scheiden. En uiteindelijk in 1922 kon hij uiteindelijk gaan samenvrouwen... Met andere gewonnen met een andere vrouw. En toen kon hij zijn leven weer een beetje opbouwen. Wat een drama, hè? Ja, zeker. Wat een drama. Ach, en hij is mooi. alleen maar jarig, maar hij leeft niet meer. Nee, hij leeft niet meer. Hij is niet okay. vermoord in het zomerhuis. Okay. Ja? Dat een ander okay, okay, okay. Ja. Nou, is een andere vrouw. Oké, oké. Hij vandaag ook jarig. is. Hij is overleden al. Gert Timmermans. Nee. Wel bekend van de duifjes op de dam. Ja, de duiven op de, de... dam. Jalali, Dat toch? Ja, niet zingen op de radio. Oh, niet radio. Ga nee. verder. Goed, Nancy Sinatra, 1940. Ik zal het wat korter houden, want anders hebben we geen tijd meer. Nee, dat is waar. Yes. Ja, die boots doen het wel voor je. Heeft ze nog meer gemaakt? Ja. Oh, heerlijk, Summer Wine. Wie is de man die dat zingt? Oh, ik heb het wel gewezen. Nee, ik weet het niet meer. Goed, Nancy Sinatra, hoe oud is ook weer geworden? Dat is van 1940. 1940. Het dus is 79 69, Ja. 70, ja. Oh. En dan zat een foto bij, daar is het zo al hot en strak. Nou, daar is het jo. misschien uh, 35 of zo, of 30. Hooguit, hooguit denk, denk ik, ja. Bonnie Tyler is vandaag 68 geworden. En, uh, goed, uh, ze maakt de eerste plaatje in 1975. Uh, 1975. Ja, dat was toen niet echt een hele grote hit. En later heeft ze ook een hit gemaakt met onder andere met dit. Dit vind ik een van de betere. Holding Out for a Hero. Dat is volgens mij ook een of andere dansfilm. De meest wel, ja. irritante plaat van haar is dit natuurlijk. Dit oh, vind ik echt zo'n plaat, van Theatrale. eens een beetje leed. Was ze niet de ook niet van even. It's So Easy to Fall In Love van haar? Dat weet ik niet. It's So Easy. Nee, oh, oh, dat, oh ja, dat zou ik nog van haar kunnen. Nou, ja. Ja goed, uh, dus vandaag Bonnie 68 okay. geworden. Die vandaag ook jarig is. Uh, ik, ga, ik zit te twijfelen om daar een landekeus van te maken. Yeah. Hij is uit 1944, dus hij is al 75. met de Boss Gags. Boss Die had dus de uh, What Can I Say? Ja. En Lowdown. En ik vind het altijd heerlijk in hem. Aparte plaat, die Lowdown. Blijft eigenlijk wel een beetje doorpraten de hele tijd. Ja. Je hoort hem te weinig. Het is echt. Maar ja, dit, is, dit is fijne muziek, maar het is ook een beetje gedateerd. Dit lied vond ik dan maar net even beter. Dit even meer, meer gitaren. Ja, ook heerlijk. Ja. Hoe oud wordt je de man? Hij is uh, 75 al. 75? Ik vind dat we zeker gaan eren met uh, een van die plaatsen. Ja, dat lijkt me een goed keuze. idee. Vandaag is Nick Roaches jarig. Nick Roaches is van Duran Duran. Hij heeft heel veel side projects gedaan. Was niet alleen zeg maar de toetsenist bij... Uh, Duran Ren maar hij heeft ook uh, Arcade gedaan. Dat is namelijk uh, Arcadia. Dat is namelijk ook een, uh, een band die uit uh, Durand Ren is ontstaan. Dat was ook de man die er echt altijd een beetje uitzag. Nou, als ik op mannen val, dan is dat de persoon. Weet je? Dat was een beetje zo'n uh, vrouwachtig make-up had hij altijd. Ja, maar het mooie is wel, want de reflector was... toen gingen ze een nieuwe uh, kant op... en toen zijn ze geholpen door die man van Le Chic. Oh ja, uh, die, Nile uh, Rodgers. Uh, Nile Rodgers, ja. ja. En die heeft dus gezorgd... Dat je, dat je die gewoon uh, reflex, kan flex, flex Dat heeft ja, Rosses gedaan. En ze kwamen toen weer helemaal terug. aha En dat vind ik dan wel heel leuk. Uh, Rosses heeft echt een, een ongelooflijke invloed gehad op heel veel muziek. Dat is leuk om te horen. Nog steeds doet Fasiekisch, hij dat trouwens. Ja. Hè? Want hij is ook van uh, uh, To Get Lucky. Daar heeft hij ook uh, mee gedaan. Ja, ja, ja, nou, Vanda vandaag heb ik een pas geleden nog gesproken. Nou, pas geleden is het al een jaar geleden dat ik Rupert, Rup, Ruben Heijn sprak. In Alkmaar op het plein. We speelden niet op de piano. En hij, hij kan mooi zingen. Radio! Linda's uh, zomerweek of zo, was okay, hij te, te ja. gast. Ruben en van, een van de gasten, die was echt zwaar geëmotioneerd door, door dit nummer. Ik weet niet precies waar het I over ging, maar... Know. Hij heeft een mooie stem, Rupert Heijn. Hij is ook grappig om mee te praten. En hoe oud is hij geworden? Uh, 37 vandaag geworden. Ja autumn, ja, autumn Leaves. Ze hebben een cover, hè, wat hij heeft gemaakt. Oh. Ja. ja, goed. speelt onder andere met Hans Theo trouwens. Ook nog aan veel... Piet Fully en Pacquizet heeft hij ook nog mee samengewerkt. Okay. Dus uh, hij is van alle markten thuis. Want dat is echt een hele andere muziek hoor. Die dat, vandaag uh, ook jaar is, is Sita Vermeulen. Zij is van 1980. Yeah. Dus zij is nu 49, 39. Oké. Okay. En zij had natuurlijk toen die uh, grote hit met Marco Bersato... Tijdens, uh, toen ze gingen uh, trouwen, onze koning en de koningin samen. Aha. Weet je dat nog? Het uh, was oh, in de Kuip. Of in de arena. Aan, in ja, er ja, staan vaag iets van bij oh, dat, dat, dat vindt... <laughs> je. Ja, het, het is me niet helemaal scherp bijgebleven. Kan ik je wijf toch? Vandaag zou Jaren zijn geweest. Hij is overleden in 2007. Ik heb het over Wim Muldijk. En waar kennen we Wim Muldijk dan van? Wat denk van nou? blik, Wie denk jij dat ik ben? Pippo de Ja, maar denk jij dat ik Jan Pippo de clown ben of zo. Van Pipo de Clown, ja. Dim Mulderijk, geestelijke vader van Pipo de Clown. Als kind uh, sukkelde hij een beetje gezondheid... Hij leefde hij in een fantasiewereld, hij maakte strips, maakte niet. En uiteindelijk heeft hij dus Pipo de Clown gemaakt. En het is hij een tijdje uit beeld verdwenen. En uiteindelijk was het in 2003 of zo. Toen hebben ze hem toch weer benaderd. Ivonieën, die zei van wil je niet weer een serie maken voor Pipo de Clown? Toen is hij wel begonnen, dat werd niks. Maar uiteindelijk kwam er wel een film van Pipo de Clown uit. En de. parels, Ja, ja, ja. Pipo in de parels kwam uit. Nou goed, hij is overleden in 2007. Uh, Wim Muldijk. Ja, goed, en nou. wie ook heb. Okay. Kenai West. Wie? Van 1977. Kenai West. Oh, okay, nou, uh, Kenai. Ja. ja, die ken je toch wel? Ja, Kenai West, ja. Ja. ja. Die is ook al uh, vrij bekend. Dus volgens mij heb jij wel veel, uh, veel gedraaid ook wel, dacht ik. Nee. Nee? Nee, nee, nee. Goed. Goed, de laatste die ik nog even doe is uh, Barbara Bush. Ze is in 2018 oh. overleden, First ja. Lady. En ja, ze, ze was toen echt 92, hè. En ze leerde George W. Bush, de oude Bush hebben we het over, hè. Leerde ze het kennen toen, toen ze 16 jaar oud was. En eigenlijk hebben ze zes kinderen gekregen. En daar zijn er al meer presidenten uit voortgekomen. Althans, één stuk natuurlijk nog. Maar goed, ze is uh, 92 geworden. En ze was van 1989 tot 1993... dus de first lady van de United States of America. Goed, dat is over de verjaardag. Ja, yeah. over de de we jadagen. hebben we straks de landenkeuze. En dat wordt waarschijnlijk iets van bossgags. Ja, nou, ik zit Om... ook nog te denken aan uh, een nummer van Fleetwood Mac. Maar we gaan hem wel even discussiëren zo. Oh, Want goed. het is precies een jaar geleden ja. dat, uh, de, dat de zanger van Fleetwood Mac uh, overleden is. Oké, okay. nou, het staat, ook, uh, het staat ook niet bijvoorbeeld iemand van Stevie Nicks van Fleetwood Mac. staat ja, die ook nee. niet op Pinkpop, omdat Pinkpop een verjaardig oh, jaar zo is het volgens mij. Nou, doen we eerst nog een ander oud plaatje. Niet zo oud als 50 jaar, maar toch alweer op leeftijd. Ik heb het over de Wombats en Lost in the Post. Bestaat dat nog? I should have known you didn't have the time, my dear. To let this twenty-something bring you down with this list of fear. Go to Santa, go, go, go Please go to Santa, go to Santa Go, go, go, please go. Ik heb de zaterdag. Morgen bent hij al een beetje wakker. Last in the Post, de Wombats. Ja, leven die nog? Wat? Die Wombats? Nee, de Post, leeft dat toch? Ja, we gaan wat extra geld in pompen. Want ja, die mensen moeten ook een baan houden. Ja, die mensen ja, die, die krijgen zo goed betaald. Nee, daar mag wel wat geld voor uh, vrij worden gemaakt. Het is, uh, het is alweer de tijd voor de. Berichten. De eerste geslaagde editie van Walls and Skins evenement is afgelopen weekend. het was de eerste keer. Mooi weer. En van de heen en ver kwamen liefhebbers van graffiti tattoos en hot rods. Hot rods? Is dat van die rollen? Opge Ziet er ook groente bij? En vlees? Nee, gek, dat zijn opgepimte wagens. Oh, dat was allemaal op het Bothuisplein. -huis, bot op uh, Bothuisplein. En uh, veel toeristen kwamen eraf af. En er waren ook heel veel uh, mensen die wel even snel een tatoeage willen laten zetten. Daar was ook ruimte voor. Kleine tatoeagen verder geplaatst. Moet je niet langer over nadenken. Nou nee, doe maar. Zet maar even de naam van mijn vriendin. Die ben ik vandaag voor het eerst mee op pad. Doe maar even hier. Voor het eerst. Wilma. Doe maar. Dit is Wilma. Toch, ik kan het toch wel weer afvegen. Nee, dit is echt. Oh, wat de fuck. Oh, jammer, doe joh. Doe dan maar Wilme. Ja, Wilma. Maak dat er dan maar van. Maar goed. Er, was, er waren wel gepimpte auto's, maar niet zoveel. En toen las ik later toch tien bolides waren daar. Vind ik toch best veel. Ja. Toch, als je zegt niet zoveel, zijn Tien vind ik best veel. VW-busjes waren er ook, dus een voetdruk was er. Muziek stond wel wat hard, daar moeten we nog even over gaan praten volgend jaar. Dat het even anders kan. Maar al met al, Wall and Skins evenement geslaagd. Je ben door. Vertel, wat gebeurt er nog meer? Of, uh... Nou, meneer Rijmers is een standwoord geweest. En wie mag dat dan wel en, zijn? Dat is die meneer altijd die samen met uh, Herman en Blijker uh, hier en daar hotels en restaurants opkwint. Gaat het weer om iets in je mond te stoppen? Nou, nee, maar hij, hij heeft gewoon een consult gegeven... ter voorbereiding op de formule 1 van volgend jaar. Oké. Okay. En uh, zijn consult is na te lezen in de Telegraaf van afgelopen maandag. En uh, dat was eigenlijk wel heel interessant. Maar het uh, gaat, gaat er niet over eten, want ik zie hem met uh, de bikkers, nee, bij. Nee, hij bickers, heeft wel gekeken hoe het, hoe, hoe het eruit zag. Ja? En uh, hij had echt wel wat commentaar op stand antwoord, hoor. Dat uh, het was een ding wat oh, zeker ja, was. over de lantaarnpalen en over... Ja, en dat het allemaal dat, verschillend was. En hij, je ziet hier een foto, daar staat hij voor Bouws Palace. Ja, hij vond en het hij oud. Van, uh, uh, en ook als hij ergens op het strand zit, die zegt van... Ja, jongens, hebben jullie nou t-shirts aan? Dat is ondergoed, hè? Als je, uh, je bediening laat bedienen. Doe ja. dan zorgen dat het een polo -shirt is. Dat staat al veel netter. Ja, het moet wat chiquer en, uh, allemaal. Ja, hij vindt het Palace Hotel bijvoorbeeld een toplocatie. Maar er moet een grote naam in. Marriott of Sofitel. Is okay. dat. En hij vindt sommige dingen wel gewoon een beetje ordinair. En ja, wat, dat, is het, wat is dat hele grote ding wat hij op zijn buik draagt? Oh, dat is zijn buik. Oh, dat is dat ook niet een beetje ordinair om er zo bij te lopen. Met zo'n strak shirt aan. Wat, wat uh, heeft uh... Ja, zo'n zo hangend iets heeft hij daar. Ja, dat is een uh, heineken. Dat vind ik ook een beetje ordinair. Dat is een heineken. Dat wel. Nou goed, uh, Maar hij had wel zacht. die zegt van: nou ja, bij sommige hebben stelde ergens een broodje bal. En die vond hij echt nog wel erg goed. Ook oh, dat wel. En, uh, ja. Okay, ja, dat vind ja, ja, ik wel, ja. wel goed om te horen. Maar ik vind het de boulevard niet mooi. De nee. nou, verschillende bouwstijlen, et cetera, et cetera. Het, het was een beetje achterhaald. Vond hij het allemaal wel. En hij zei ook over de lantaarnpaal. Om de vijf meter had je een ander soort lantaarnpaal. Ja, ja, er was ja. geen eenheid te vinden daar. Nou goed, de sponsorloop heeft veel geld bij je gebracht. Oranje Nassau School heeft geld bij elkaar gehaald voor Villa Pardous. En een mooi bedrag van 28.46,50 euro hebben ze bij elkaar gesprokkeld. En het is een project waar nog meer geld bij elkaar komen. En dat gaat over zieke uh, kinderen. Die dan samen met familie een week lang in een huisje kunnen. En dan helemaal even vertroeteld worden. Uh, dat is dus uh, Villa Pardouche. En dat heeft dus de uh, Oranje Nastenschool bij elkaar gelopen. En dat hebben ze dan eerst een warm-up gedaan. Samen met uh, Maria van de Peuterspeelzaal, Dribbel. En toen zeiden ze via de Verzantenstraat. Wat hebben ze gelopen? Nou, dat maakt het allemaal niet Ze hebben een leuk rondje gelopen. Goed, kinderen die dat bewegen zo. en nog geld binnenhalen. Wat wil je nog meer, man? Nou, volgende week uh, de 15e zijn er toch wel diverse evenementen. Ja, klopt. En het is dus Zandvoort uh, zelf. Die, uh, die gaat dus de hele dag uitzenden: hè? Van, uh, vanaf uh, 6 uur s ochtends tot uh, half 1 s'nacht of zo. En wij zijn er volgende week dus vanuit uh, App en Vloed. En dan zijn wij er van 8 tot 11. En dan ja. Goedemorgen Zandvoort is daarna. En uh, er is wel alles te doen. Kijk eens even op uh, internet. <kijkt> en de dag ervoor heb je de Theo Hilbers vismaaltijd. En het is al de tiende keer, dus dat is wel uh, een, een uh, happening. En uh, ja, uh, als je nog wil, uh, je kan een kaart kopen bij het VVV en bij het Wapen van Zandvoort. En de, bij de Bruno en bij Kroonvis op de boulevard. Paulus Lood. Oké, okay. nou, hartstikke goed dus om dat allemaal te weten. volgende week. Ja, ik ben reuze nieuwsgierig hoe het gaat. Ja, het Bad badhouse Hotel is het toch? Waar zitten we? Ep Vloed, dat is... Uh, Tegenover de rotonde, dus uh, boven aan de kerkstraat en dan gelijk uh, aan de, okay, aan nou, de rechterkant. Straks nog straks even uitleggen gaan straks Straks in het verkeerde hotel met mijn spullen erin. Waar moest ik nou alles inpluggen? Ja, ja, nee. We staan in de andere kant van Zandvoort. Oké, okay, red ik dat nog voor acht uur? Ik ga hier zo even weg. We dat is een goed idee. Goed tijd voor die landenkeuze. Hij is vandaag <laughs> 75 geworden. Ja, borstkijk. Nou oh, man, wat een lekkere muziek uit die jaren 80.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 niet uit wat hij zingt, het klinkt gewoon lekker met een beetje een uh, borstpartijtje erbij. Is het fijne maand worden Boskeks vandaag 75? Worden wat kennen ze? Wat can I do? Doe je landenkeuze deze week? Dat waren we nog eens iets tussenijzer, ongelooflijk. We kijken vandaag nog even in de kranten, is natuurlijk altijd weer zaterdag en op zaterdag denk je altijd van, ach. Ik kan nog wel even wat klusjes doen in en rond op het huis. Nou, het schijnt dat uh, het nieuwbouwhuisje rommelt aan alle kanten. Dus hebben we een beetje gekeken. Nieuwbouwwoningen is dat wel nou echt goed afgeleverd, weet je wel. En een van de mannen, Peter Pals uit Amersfoort... die heeft uh, zeg maar, na een jaar tijd nog steeds een uh, schuld staan. Hij heeft nog steeds 5% overmaken van zijn, uh, zijn schuld. Weet je wel. En dat wil hij dan steeds niet overmaken... omdat nog steeds een paar klusjes zijn blijven liggen. Beetje, dan heeft hij het over schimmel op de muur, kozijnen wow, die niet goed, uh, niet goed zijn afgedrukt. Cementplaten die goed zijn weggesmeerd, Weet je, plafond, uh, de, de randen die er nog steeds te doen zijn. Nou, wat had hij nou meer? Krassen op het glas, slecht tegelwerk, kitwerk, voegwerk. Nou, dat soort dingen allemaal in de badkamer. Het is allemaal een rommeltje. En dan hebben ze een lijst gemaakt van uh, de meest oh, gebreken uh, van een nieuwbouwhuis. In Best zijn dat er 34 na een jaar tijd. En dan heb je Als meer, ook 34. En uiteindelijk loopt dat terug naar 13 in kampen. En die hebben dan de minst gebreken. En dat is echt: dit komt door slechte coördinatie, eh, slechte eh, producten. Maar ook omdat we te korte pak mensen uh -huh. hebben, die al die nieuwe woningen in elkaar moeten flansen. En vaak dan stellen ze de termijn te kort en denken ze: Oh, dat redden we wel. Snel, snel, afwerken en de volgende. Ze dus kunnen er vaak wat meer tijd beter, meer tijd voor nemen, maar dat doen ze dan ook weer niet. Ja. Dus dit is een serieuze probleem. Dus, uh, nou ja, meer, uh, we hebben meer vakmensen nodig. Zeker weten. Ja. Maar ik denk ook zelf dat de Nederlandse jeugd wat minder uh, gemotiveerd is om dat soort werk te doen. Ze willen allemaal snel rijk worden en ze willen niet te moe worden. En de, ja, dus je moet haast wel die vaklui uit het buitenland halen. En ze is toch altijd ook een beetje een mentaal probleem. En, uh, ja, dus, uh, en, en ze moeten snel werken voor weinig geld. Dus die zijn worden ook weer steeds minder gemotiveerd terwijl ze hier werken. Ja, het is toch. gewoon eigenlijk wel een, een, een, een gang naar beneden. Gewoon een beetje jammer. Nierwaartse ja. spiraal. Terwijl ik, die klusjes, man, ik heb er twee rond, rond op het huis lopen die regelmatig op ons wel klusjes doen. Yo, die hebben echt heel veel werk. Eh, ook wel wat geld op zak, weet je wel. Ja. Ik bedoel, je kan hier ook wel maar er zijn op... er te weinig. De mensen, maar je wordt er moe van. En dat, de mensen willen vaak, ja, is dat het? vaak liever luid dan moe, denk ik. Ja, wel. Als je het leuk vindt om iets te creëren... want dat is het ja, vaak. Hè? Ja. Je creëert iets voor een ander die kan heel blij zijn. Tuurlijk heb je soms ook wel een beetje klachten dat je terug moet. Je denkt, fuck, ja, die badkraan heb ik toch niet helemaal goed aangedraaid. Ja, ja dan moet je terugkomen. Maar ja, die cruises, ja, de kussies mannen die ik zie zijn toch wel blij met hun leven. Ja. Die hebben heel veel werk. Die moeten dingen ook afzeggen. En die hebben wel wat geld ermee uh, rond te ja. komen, hoor. Ja, maar geen tijd meer. Geen? Ze, geen tijd, want ze hebben het zo druk. Dat is dat, waar. Dat is het probleem gewoon. Er, zijn ik... inderdaad, er moeten meer mensen gaan klussen. Er moeten meer mensen gaan klussen. Ja, zeker ja. weten. Ja. Maar ja. Ik e weet hier een stand iemand, de klusmadam. Ja? De, ja, de klusmadam. Kan... Ja, dat is heel grappig. Ja. Een vrouw dus. Ja, ja, ja. Maar dat is onze eigen Marlene Scherf en die doet ook. Uh, die gaat nu van die prachtige beelden langs de boulevard uh, neerzetten. Hè? Ja. En dat is in het kader van uh, uh, om stand op te leuken. De, de, de, twee jaar lang zullen tien sculpturen van Marlene Scherf, alias ook de klusmadam. Die staan er al langs de boulevard. Maar ik vind het allemaal leuk hoor, die beelden. Maar ik kan ze ook nog een beetje, zeg maar, stukken door? Well, ik heb filmpjes gezien op internet. Ja? geweldig. Op okay. een balkon, gewoon dat het hele balkon verhoogd is kastjes en dingetjes. En echt heel mooi. Oké, okay, dat is goed. Ja, ik bedoel mensen ik die zeg maar, beelden reclame. maken en zeg maar, schilderijen knutselen zijn denk ik van ja, allemaal wel leuk. joh Maar kan je gewoon wandjes steken? Ja, ook zeker. Ik wist helemaal zeker, een klusje. ik kan zeker. er helemaal niks van. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar mij ligt het, uh, zit het meer in mijn haar dan zeg maar, op de, de muur. Ik laat je straks wel iets zien. Ik ben benieuwd. Ik heb nog geen stuk klusje voor je, maar ik uh, schrijf je op een lijst. Zal andere man niet blij mee zijn. Maar dat maakt me helemaal gereed uit. Gewoon, je kan misschien tegen elkaar concurreren. Hè? Tweede prijs weke, de prijzen Zeker weten. Goed. toebak leeft. Het is bijna op een kwart tien. Zandvoort uh, hier. Straks goedemorgen Zandvoort vanuit uh, Hotel Hoogland. Eerst even hier. Richard Ashcroft van de Verve hem nog. Hij heeft een nieuwe LP uit Langspeelplaats. Borns. Born. Ja, de verf daar zat hij in. Richard Ashcroft wat een aparte persoonlijkheid. Clipjes zitten kijken van hem. Dan staat hij daar gewoon met een blitse zonnebril op en een... Uh, nou, toch een aparte broek heeft hij eraan. Dan staat hij daar een beetje te dansen. Denk ik, gast, heb je dit echt thuis voor de spiegel geprobeerd? Het is een beetje aanstellerig allemaal. Maar goed, uh, het ziet er uh, aparte uit. Je hebt er wel aandacht door, in ieder geval. En dit uh, heet uh, Born to be Strangers. Wow. Oh. Ja, oké. Okay. Born to be strange. Ja, Born to be water. Dat zit daar nog bij jou, uh, oude rocker. Dat zit ja, er bij ja. jou nog steeds? Uh, ja, dat is echt. Uh... Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Ja, oude meuk, Zeg ja, maar. Ja, ik vind nou, die man het allerergste. Het is. Uh, toch ja, wat had je nog? Een klein vervolgje. Want we hadden het net over die uh, vulkaanuitbarsting hè, ja, in Blaki ja. in IJsland. En die duurde acht maanden. Maar het bleek dus. Uh, een gevolg was dus dat een vijfde van de deel van de volk van IJsland zeer... Daar gaat het maar er is nog veel meer uh, vreselijks gebeurd door die vulkaanuitbarsting. Die duurde dus acht maanden. Hè? Ja? En ten gevolge van deze eruptie was het noordelijk halfrond in, in een waas van mist gehuld. Ja? En daardoor was de temperatuur wereldwijd met ongeveer 1 graad Celsius gedaald. Huh? Er ontstond zure regen. Er waren misoogsten. En in de warme zomer van 1783 waaide de wind gedurende lange tijd naar het zuidoosten. En daardoor ontstond een wolk met uh, zwaveldioxide en zwavelzuur. Die verspreidde zich helemaal over West-Europa. Zowel landinwaarts als uh, Praag. Yeah. En uh, ze zeiden ook van... men schat dat alleen al in Groot-Brittannië... 23.000 mensen overleden door de gifwolk. Moet je nagaan. Okay. En uh, deze uitbarsting wordt ook gezien als een van de oorzaken... voor de strenge winter van 83-84. En er wordt ook gesteld dat de hongersnood in Europa uiteindelijk heeft geleid... tot de Franse Revolutie. Jezus, dit is echt... Uh... Dus deze uitpassing heeft uh, echt enorme politieke uitwerking gehad op Europa. Hebben ze dit wel goed doorgerekend, Centraal Bureau voor Statistiek? Ik vind het echt waanzinnig. Ja, dit is Want dan echt... lees je gewoon eventjes van wat is er gebeurd... Ja? op die dag door de geschiedenis. En is dit gewoon echt een gevolg van de oorzaak uh, uh, uh, van de Franse Revolutie... en grote hongersnoden. Ja, ja, En dan ja. denk je dat de mensen alles in de hand heeft, hè? Maar acht maanden, zo'n uitpassing, ja, daar kan je niks tegen doen. Nee, ja, nou, maar goed, het is natuurlijk wel acht maanden lang een uitbarsting. Dat is niet zomaar een ja, dan kleine uitbarsting. Dan wordt het echt donker, hè? Dan wordt het, dan gewoon... wordt het echt wel dat je denkt, nou, zet hem ja. nou maar even uit. Maar dat blijft maar doorgaan. Dat is is 236 jaar geleden is het een iets beetje. Het is er is geen bom. Nee, zo. Het is... dat kan gewoon zomaar weer gebeuren. Want ze zeggen ook wel, eens, als je in Amerika heb je die grote. Uh, bij dat uh, park uh, heb je ook heel veel... Op, op, op breuk. Je hebt van Andreas Breuk, van yeah. Andreesbreuk. Dan heb je ook zo'n heel groot park. Yeah. En dan heb je heel veel mogelijkheden tot uitbarsting. Als het daar groots gaat gebeuren... Yeah. Er zijn ook al rampenfilms van gemaakt. Maar ja, okay. dan, dan, dan, dan heb je gewoon dat... Uh, uh, ja, als Amerika een beetje uitgewist wordt... Het yeah. scheelt heel, heel veel mensen op de wereld. En is gelijk het voedselprobleem opgelost. Dan. Okay. Your days are numbered. Okay. Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja. En als dat niet zo gebeurt, dan doen we het zelf wel. Hè? Nou, goed. Heb je bij nog dit, een vrolijk plaatje? Dan bij dan gelijk dit, op, dit opbeurend muziekje heb ik en een heel goed plaatje. Die aansluit natuurlijk ook. Lately. Ik zie het niet meer zitten. Nee. speel nog wat op een synthesizer. En dan uh, zie ik het wel. Oh, er wordt aangebeld. Even kijken. Misschien is dat de uh, verandering van zaken.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 job for two I don't what do I do if I don't get nothing for you I have so much work to do yeah I have so much work to do now let's work for you cause lately I'll call Give me a cool one, you won't pick you up. Okay. <coughs> Helemaal weer terug van weg geweest. The synthesizer! Ja, ik vond het nog opzonder. Ik denk nou, daar kan ik vast iets leuks mee doen. Nou, dat klopt. Ja, lately... van de metronomie. Ja, dat is een bed. Dat klopt. Dat zou zomaar kunnen. die dus zetten zaterdagmorgen loopt tegen het einde van dit radioprogramma. Maar goed, we hebben nog heel veel dingen die we met jou kunnen uh, delen. Ik zit even te kijken naar de knop hier. Ja, goed. Um, een van de dingen is natuurlijk censuur. Want het over censuur. Je had het over nipplegate. Ja, daar, daar heb had ik je het zeker over. Maar dan net even een andere nipplegate dan ja. wij gewend zijn van uh, Janet Jackson. Ja, want het blijkt dus. Um, afgelopen zondag hebben 100, meer dan 100 betogers naakt geprotesteerd tegen de tepelcensuur van Facebook. Dus uh, mannen en vrouwen posteerden met mannelijke tepels. Dat waren dus gewoon grote uh, uh, cirkels. Daar waren ze een tepel op afgedrukt, maar dat waren allemaal mannen tepels. Ja. En uh, ze vinden inderdaad dat iedereen wel heel erg preus reageert uh, op Facebook en, en Instagram. En uh, blote mannenbassen is geen probleem, maar vrouwelijke buste is dat wel. En uh, de vrouwen onder de betogers, uh, die hadden allemaal hun tepels beplakt met een mannelijke versie van dat lichaamsdeel. Oh ja. <laughs> oh ja. Wel leuk. Technisch gezien kon Facebook daar dus volgens zijn eigen regels niets tegen inbrengen, was de boodschap. En ze klaagden dus aan dat de censuur het verkennen van gender en die identiteit door artiesten en gebruikers in de weg staat. Maar de geprinte tegels, de tepels die de activisten gebruikten... kwamen allemaal van uitgeknipte foto's. Dus van mannelijke celebs en artiesten. Onder wie Tunic zelf. Want het was, hij is dus degene... Uh, dat is een hele wereldberoemde naaktfotograaf. Spencer Tunick. Okay. En uh, hij is, heeft, heeft opgericht... is lid van de National Coalition Against Censorship. Dus de Nationale zeg maar, uh, Stichting Tegen uh, Censuur. Ja. Yeah. Want uh, dat is gewoon echt van de gek. En uh, je ziet dan uh, foto's ook... Uh, af en toe, en uh, dan zie je mannen bloot. En ja. sommigen ook met manboobs, van die mannen mannen-titen en zo. Nou, ja. en, en die laat ze wel staan. En de mooie vrouwenborst, die wordt, uh, wordt uh, gecensureerd. Dat is juist andersom zou moeten zijn dan in deze mooie ja, dit maakmaatschappij. Heeft dit heeft ook zo'n andere kant. Want als namelijk uh, voor jou een, een topless foto is gemaakt, die komt op internet... Nou nee, dat hoeft dan weer niet. Nee. nee. Maar ik dan, moet de... ik eerst even, dan moet ik eerst wel ergens voor tekenen. Of moet er geld ja. voor krijgen. Dus nou, deze man roept ik... wel op voor meer vrijheid. Meer vrijheid. Dat als hij echt een hele mooie foto maakt met toestemming. Ja? Uh, en hij wil die publiceren. Dan moet dat kunnen. En dan denk ik van ja, als, de, als degene van wie die foto is dat ook goed vindt. Waarom niet? Ja, want het is zo'n klus om te gaan vragen allemaal. Of nee, ze maar goed kijk, vinden. hij is gewoon echt een uh, wereldberoemde naaktfotograaf. Ja, oké. Okay. Dus die maakt, uh, net zoals dat de Playboy. Ja. Uh, kan, ja. kan de Playboy, staat hij überhaupt op Facebook of zo? Ik nou weet ja, het niet. Ja, als ik naar de jeugd kijk, de jeugd zit helemaal niet zo veel te wachten meer op dat bloot. Nee, maar ja, als je dus toevallig ik denk dat dit, een beetje die... een schaduwachtige foto hebt... En dan die? kan het gewoon ontzettend mooi zijn. Ja, maar volgens mij, die, die jeugd is daar helemaal niet mee bezig, volgens mij. Doe nee, Doen ook nee. niet meer aan seks. Of sla, nee, nu sla ik door. Goed. Nou, goed ik, gisteren zat ik uh, zat nieuws te kijken. Dat ging ook over uh, ook censuur. Ook over dat er niet alles op internet meer gezegd kan worden. In Duitsland schijnen ze het echt dingen harder aan te pakken. Als je daar haatmails, haatberichten post. Dan word je aangepakt. Dan word je geblokkeerd. Dan komen ze op bezoek. Ik vond het nogal verontrustend. Ik denk van, oké. Okay, dus als jij zeg maar, een soort grapje maakt over... Je buurman, of over iemand anders. En toevallig is hij dan van een ander geloof. En daar zeg je dan iets over. Of hij heeft een andere kleur. Of hij heeft een andere manier van lopen. Of ja, waar mag je dan wel een grapje over maken? Waar mag je niet een grapje over maken? Uh, ja, ik vind dat het is een hele moeilijke lijn die we gaan lopen hoor. Als je daar allemaal op. Ja, wat, wat kan je daar nog. Volgens mij leggen we elkaar erg aan banden. Ja, is ook zo. Ja. We, worden, we worden de betutteling ten top. Dat is ja, de juiste betuttele. titel. Ja. Ik en... ga, we moeten daar gewoon een blog over schrijven. Betutteling ten top. En alle betuttelingen daarop verzamelen. Maar... En dat je denkt van jongens, waar zijn we in God's mee bezig? Ga wat leuks doen met je leven. Ja. Dat nou ja. We betuttel, ga, ga lekker naar buiten. Ga naar de loop kijken of zo. <laughs> Hè? Doe iets leuks. Ja, maar sommige mensen komen niet buiten. En die denken gewoon dat ze alles via internet gewoon kunnen beleven. Dat ze de wereld ja. meemaken. Nou, vergeet het maar. Dit is echt niet... Nou ja, dit is verontrustend. En in Duitsland zijn ze wel goed bezig om dat allemaal aan te pakken. Maar ja, waar is de grens? Dat is een beetje de vraag. Wat ja. moet je wel toelaten? Moet je niet toelaten? Even de laatste plaatjes voor 10 uur. Wat zullen we vandaag doen? Ik heb nog een paar platen staan. Ik zat zelf te denken om toch maar weer eens even... Ja, laten we de experts maar eens even doen. En... In love, dat is toch, er is toch niks moois in, om in liefde, de, in de, jezelf te verdrinken in de liefde. Nou, niet verdrinken, maar wel dat je lekker in kan zwemmen. Dat is misschien wel waar. Goed, afgelopen week uh, schokkend nieuws. Ja, 4500 euro boete als je op een, uh, op een schoolplein een sigaretje opsteekt. 4500? Eh, 4500. Oh, dan ga je beter wildplassen. Dat is maar 180. Dan nou, ga ik dat wel even doen. Ja. Ja, ik moet echt wel, ik moet wel iets doen, gewoon even wat niet mag. Ik vind het wel uh, het is, extreem. Het is echt extreem, hè? V 4500 euro. Dus je denkt van, ja, we moeten de hele maatschappij rookvrij krijgen. En dit zou een goede stap zijn daarvoor. Ik vind dat echt heel veel gegaan. Dus nog even, je mag op, gewoon op terrassen ook niet meer roken. Nee, daar gaan ze naartoe. Ah, ja. Ik vind het wel erg, hoor. Ja, het is, maar ja, goed, roker wordt echt helemaal uh, verbannen gewoon. Ja, ja goed, ja. we gaan afscheiden, hè? Want dit is alweer Toebokleef. Ja. We spelen nou, elkaar volgende week. Volgende week even vanuit Eppenvloed, en Vloed, hè? Hoi. Doeg.